Zandvoort heeft het. Zom, en jij beleeft het. Zon Zee. Zandvoort een Zom, zomerhit. Z -Z -Z Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Van ZFM. Met ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen, Google. Hey Google, goedemorgen. Goedemorgen, GE. Het is ongeveer 5 over acht ochtends. Dat is lekker om te horen. Op dit moment is het 13 graden en overwegend bewolkt in Zandvoort. Heel mooi. Vandaag wordt het zonnig met een maximum van 21 graden en een minimum van 13. Hoor je dat? Nou, dat is de moeite waard. Stop maar, hey Google, stop maar. Goedemorgen. Dit is ZFM. In de morgen, het is net over 8. Als je je bed uit moet, moet je nu je bed uitgaan. De allerleukste muziek hierbij. Uh... ZFM En zoals deze Lekker kopje koffie erbij Heerlijk, ZFM, 24 uur per dag Het geluid van Zandvoort Met cultuur, evenementen, gemeenten, nieuws, politiek En nog veel meer Bands. Ze kwamen uit uh, Australië. En dit nummer is uit uh, 1976. Uitgebracht op 25 oktober. Weet je het nog? Een tijdje geleden. De tijd vliegt als je lol hebt. En zeker bij ZFM. In de ether. Op de kabel. Overal te beluisteren. De muziekkeuze is van Kort uh, Rijer. Goed gedaan, hoor. Fijne muziek. Fijne muziek hier bij ZFM. 24 uur per dag het geluid van Zandvoort, dames en heren. Zet hem op. Zet hem op. Oder. Ja, ja, ja, ja. Oder. Ja, ja, ja. Oder. Ja, dat hou je. Hè. Later kwamen er nog wel een paar. Tony Banks, Phil Collins, Mike Rutherford. Samen in Ben. Later is Phil natuurlijk alleen gegaan. Niet geheel zonder succes. Goedemorgen ZFM, 10 over 8. Als je in de koffie zit. Heerlijk. Met een beschuitje. Ach, heb ik vanochtend ook gedaan. Altijd gezellig. ZFM, het geluid van Zandvoort, 24 uur per dag. Cultuur, evenementen, nieuwspolitiek, sport, welzijn, weer en verkeer. En wat wil je nog meer? Die emotions misschien? Goedemorgen, Zandvoort. Het wordt een prachtige dag, dus geniet ervan. Goed smeren. Emotions, Best of my love, oh, een tijdje geleden. Allemaal leuke muziek hier bij uh, ZFM. Dus uh, zet, zeg ook tegen je buren dat ze even de radio op uh, ZFM zeggen. Want uh, het is zeker de moeite waard. En wij zijn er de hele dag 24 uur per dag in Zandvoort... En we kennen hem ook nog van Instant Replay. Oh, sorry, dit is de 80e jaren. 1984, hoogste positie was nummer 12. 8 weken in de top 40. Nou, wat wil je nog meer? Het circuit is natuurlijk voor vele doeleinden uh, gebruikt uh, in het uh, afgelopen uh, jaren, maar nog nooit. Voor een race. En dat gaat nu gebeuren. Radio 538 heeft. Uh, voor spieren voor spieren een speciale skippiebalrace uh, georganiseerd en uh, je kan meedoen voor 15 euro hartstikke leuk en het is uh, op uh, wacht even hoor, wanneer was het op weer? 8 uh, oktober geloof ik 6 oktober, zondag 6 oktober en het circuit heeft, het, uh, heeft de baan kosteloos ter beschikking gesteld, nou dat is mooi zo hoort het ook voor spieren voor spieren. Dus uh, even kijken op de site van uh, 538. Goedemorgen. ZFM, goedemorgen bijna half negen. Eno Turning Back heet dit. Vrolijke, vrolijke, vrolijke liedje. Bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Het geluid van Zandvoort is voor iedereen. Dus geef het even door. Aan je buren. En aan je familie. Even luisteren naar ZFM jongens. De kabel op 104 punt. Nog wat. <laughs> Zie je net langskomen. En in Rome, dat hebben ze heel slim gedaan, kunnen de, de reizigers credit sparen voor het openbaar vervoer door een plastic fles te recyclen. Is dat geen goed idee voor Zandvoort? Hier is Toto. Toto. through the window on the other side, Rosanna, Rosanna, I didn't know that a girl like you could make her feel so sad, Rosanna. Van de grootste hits van uh, Toto oh, Rosanna uit 1982 op nummer 3 gekomen in de top 40. Nou ja, dat zijn toch wel leuke dingen om te weten? Lijkt me zo. Oh, wel. Goedemorgen op de kabel op 104.5 ZFM. Oh, in Rome, a cafe rendezvous. The seat is soon taken. The contact is made, surveyed by a met Bianco. Leuke muziek hoor. Goedemorgen. Zet hem, het is half negen. Het geluid van Zand wordt 24 uur per dag.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 heet deze vrolijke vriend. You Make Me Feel. De beste muziek uit de 80 en 70 jaren hier bij ZFM. Het geluid van Zandvoort, 24 uur per dag. En de 25ste, dat is zo voor drie dagen dit weekend. Zandvoort Alive, gratis festival bij Strandpaviljoens 12, 13 en 14. Nou, dat is de moeite waard, jongens. Even naartoe, lekker dansen. Even swingen. En hier is... The Three Degrees in Dirty Old Man, ZFM. Ja, dat krijg je dan, hè? De Three Degrees op ZFM, dames en heren. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ote, ote, ote, ote, ote. Nou, dit krijgen we ook in oktober. Bij de Britten, als het niet goed gaat. Leuke muziek hier bij ZFM. Het geluid van Zandvoort, 24 uur per dag. The Jackson Sisters. De miracles, de Jackson Sisters. Die dachten natuurlijk... we hebben al de Jackson Brothers... en de Jackson Five. Laten wij eens nou de Jackson Sisters doen. Dan... pietsen uh, ze een klein beetje mee op succes... van de jongens daar. Ze kwamen uit Jamaica... uit 1973. I believe in Miracles. Goedemorgen allemaal. Dit is ZFM met geluid van het antwoord. van als Ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM Nou, dat klopt geheel. Tien over half negen. Goedemorgen. ZFM, het geluid van Zandvoort. 24 uur per dag. Dames en heren. Geniet mee. Met de enige echte Wonton Ton. U kent ze wel. Every now and then I think about my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 Lekker als je dat over jezelf zegt. Ik ben een leugenaar, ik ben een oplichter. Nou nou, wie durft? Goedemorgen ZFM, het geluid van Zandvoort, 24 uur per dag. Cultuur, evenementen, nieuws, politiek, sport, welzijn, weer en verkeer. Dat allemaal op één zender. Dus uh, ik zou zeggen blijf luisteren, want het is de hele dag feest hier. Wonton was dat uit België. En Wonton uh, is, uh, ja, is niet meer, maar uh, België nog wel. En, uh, ik weet niet of je wel eens gekeken hebt op uh, Netflix. Er is een nieuwe serie Undercover. Ja, waanzinnig. Een Belgisch-Nederlandse productie. En uh, echt uh, inderdaad de moeite waard om, uh, om te kijken en zelfs om een abonnement op Netflix te nemen. Als je even niet naar ZFM luistert, kan je even naar uh, Netflix kijken. Hij is echt de moeite waard, echt de moeite waard. Prachtig gemaakt, goeie acteurs. Hier is Joe Jackson. Weken zie je 65 geworden. De man speelt piano, orgel, saxofoon, mondharmonica, melodica, synthesizer, accordeon, vibrafoon. En misschien ook nog wel een klein beetje piano. Dat zei ik het al? Goedemorgen, ZFM met geluid van Zandvoort, 24 uur per dag. Luister mee, want we draaien alleen maar de allerleukste muziek. We hebben de beste informatie over Zandvoort. Over de Formule 1, over het circuit. En over Stevie Wonder. Goedemorgen. En Stevie Wonder. weet je hoe hij blind is geworden? Want hij is natuurlijk blind, dat weten we. Dat no, no, no. weet hij ook hoor. Hij is te vroeg geboren en in de confeuse werd, uh, werd uh, zuurstof toegediend. En dat verstoorde de groei in zijn bloedvaten in zijn ogen. Waardoor hij uiteindelijk blind werd. Dus hij is wel uh, zien geboren. Oh, dat is wat. Maar ja, het heeft waarschijnlijk wel geholpen. Qua talent, qua muziek, no, you can't qua take luisteren. Car, huh? Ja, gaat hey, zeg het. Hier. Tuurlijk. Take all these bills on the table, Ach, natuurlijk, dat zeg ik ook. Ja, maar dit weten we allemaal wel. Al. ZFM. Het geluid van Zandkort, dames en heren. 24 uur per dag. Een zin. ZFM. Dat is goed wakker worden. We hebben een prachtig weekend voor de boeg. En wat wil je nog meer? Neem je radio mee. ZFM erop. Feest zeg ik, feest. Vijf voor negen. Zometeen uh, reclame en nieuws. Of nieuws en reclame, moet ik zeggen. En yeah, hier is George. En. ZFM, goedemorgen. Better better, better, better. Laatste plaat voor het nieuws. Klein stukje hoor. De ZFM, goedemorgen. Straks nog één uurtje gerelopen in de morgen.